Dit is de zomer van ZFM met, met nu Ted Trappi. Welkom terug bij Peaceful Radio, aflevering 731 uur 2. We zijn begonnen met dit hele fijne, relaxte nummer van Chimahar Dunster. Met Raga's Relax. Oorspronkelijke label is uh, Malimba Records. Tot mij gekomen via Osho.nl. Muziek uit uh, 2010. We gaan uh, verder met uh, ook muziek die via Osho uh, is gekomen. En dat heet... Uh, van Little Wolf, prayer to the mystery van het label New Earth Records. Veel luisterplezier voor dit tweede uur van Peaceful Radio. They go flying, and when he's flying around, he's looking for his food. And I'm like him, I'm looking for my sweetheart. And she lives across the river, so on this side, there's no boat or no nothing them days. So you have to make your ride, go across to her. But when you get across her, she's gone across to the other river. So you're on this side again. Sarano Saranohalve Production. En um, dus er heet Minhole Valley Fantasies. Allemaal van het label Zatva Music. Zatva Music was oorspronkelijk een Duits label... ...en bestaat allemaal niet meer. Uh, het ging uh, een beetje mis, geloof ik, met uh, Oliver Chanty En um, als het goed is, uh, zit hij nu achter de tralies. Maar goed... Hij um, heeft ons in ieder geval wel fraaie muziek nagelaten. We gaan afsluiten. We gaan afsluiten met de CD Tai Chi 2. Van Oliver Shaldey and Friends. en Friends. Um, ja, onder, de ondertitel is Himalaya Magic and Spirit. En tot aan het eind van uh, dit uur. Ik zeg je goeiedag, mijn naam is Benno Veugen. Dank je wel voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio, aflevering 731. En uh, ja, je kan uh, het allemaal nog eens naluisteren via www.peacefulradio.eu. Je kunt hem volgen via Twitter en Facebook. Tik gewoon Peaceful Radio in en je komt er zelf achter. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag.